Middernacht, het begin van maandag 3 juni, Jori Stubinitski met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn ook vanavond felle gevechten... tussen demonstranten en de politie. Betogers gooien met stenen en troepen zetten traangas in. De rellen zijn rond het Taksimplein... waar demonstranten vastbesloten zijn om de nacht door te brengen. Er worden barricades opgezet om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere Turkse steden zijn rellen, onder meer in Ankara, Izmir en Adana... Het protest begon tegen bouwplannen op het Taksimplein in Istanbul... maar inmiddels richten de betogers zich in het algemeen... tegen de regering van premier Erdogan. In een aantal steden en gemeenten in het zuiden van Duitsland... zijn de rampenplannen in werking getreden vanwege de overstromingen. In Passau is het peil van de Donau normaal gesproken 4,50 meter. Nu wordt 11,20 meter verwacht. Dat is in meer dan 100 jaar niet voorgekomen. In Beieren en Turingen worden complete dorpen geëvacueerd... In het oosten van Libanon zijn doden gevallen bij gevechten tussen Hezbollah-strijders en Syrische rebellen. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er 13 slachtoffers, van wie 12 rebellen. Die zouden aan de Syrische kant van de grens raketten in stelling hebben gebracht toen ze werden aangevallen. De opstandelingen hadden raketaanvallen aangekondigd als vergelding voor de steun van de Libanese Hezbollah voor de Syrische president Assad.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 Ja, welkom bij EchtJan de radio show van Poort. Mijn naam is Jan Heemsker. En eh, mijn naam is eh, Jan Siebeling, zeg maar Fred. Ja, Fredje, want Jan Roos is eh, op vakantie en de Roosjes dan op de camping. Dus vandaag heb je een heerlijk rustige, genuanceerde aflevering met Fred Siebeling. Beld bij het geluid heb je op echtjannen.nl. De hashtag op Twitter is EchtJannen. En je kunt natuurlijk inbellen voor het EchtJannen radio radiospel. Het gratis telefoonnummer is 080121. En natuurlijk voor wat er geleuter en de stelling van vanavond is. Doe mij maar een Duitse hypotheek. Nou, nou, een echte Jan ben je of dat ben je helemaal niet. Dat is genetisch bepaald. Uh, dus dan zeg je de verkiezingsbelofte dat er altijd leugens zijn en dat het stomme stemvee dat toch zou moeten snappen en de sukkels van de media helemaal. Zoals voormalig PvdA op hoofd Wouter Bos. Dan spreek je misschien wel uh, de waarheid Maar bij even goed een ontzettende Johan. -Jan. Ja, misschien dat we maar even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan en Johan zijn geweest. Ja, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte ja, of Johan... Ja, we kunnen er niet omheen natuurlijk vandaag onze, de, de, de premier van Turkije, meneer Erdogan. Hij is normaal gesproken heel bezorgd om Turkse kindjes die opgroeien bij lesbiennes. Maar helemaal verder niet om wat doden als demonstranten liever een park dan een ware huis in Istanbul hebben. Ja, de Turken in Istanbul, Ankara, Izmir en overal zijn Erdogan zat. Maar ja, hij wint ook elke keer met overmacht de verkiezingen. heeft de hele lege toppel in de bak gegooid. En alles is toch de schuld van de sociale media en de intriganten uit het westen. Namelijk wij. Ja. Erdogan is een mega-Johan, maar wij voorspellen nog lang geen Turkse lente. Jan Pronk. Ik ben te trokken, maar ik zal er tegenaan blijven schurken. Noem hem nou gerust een masterdon, een zeiksnor... een ouderwetse socialist, een achterhaalde solidariteitsdenker. En we zullen je niet tegenspreken. Deze week nam Jan Pronk in een golf van morele verontwaardiging... afscheid van de Partij van de Arbeid, waar hij 40 jaar lid van was... en wat hij gelijk heeft. Voor één keer is Jan Pronk een echte Jan. Ja, dus het gaat niet van harte, maar dit was toch wel heel dapper van hem. En bovendien, je kunt het niet met me eens zijn... en dat zijn we ook meestal, vrees ik niet, maar... Uh, het is toch wel beter dan van die draaikonten... zoals, nou ja, voornoemde Bos bijvoorbeeld... maar toch ook uh, zijn vriend Samson en, en, en eigenlijk krijg je bijna, bijna, bijna sympathie voor Jan Pronk. En ik krijg er dorst van. Proost, Jan Pronk. Goed zo. Nou, Jan, veel plezier verder met je leven. En de yeah. De nieuwe goorde garde in de politiek. Uh, Siebrand Abuma. Het kabinet heeft geen verhaal. Het inspireert niet. Het is bloedeloos. De Gerald van den Burg van de Nederlandse politiek. Sibrand wil de belastingen niet verhogen. Sibrand wil de belasting op termijn verlagen. En Sibrand staat voor de hardwerkende man in het midden- en kleinbedrijf. Het is dat we stiekem vermoeden dat ook Siebrand meestal liegt... en eenmaal op het plus alle mooie beloften meteen weer is vergeten. Anders zouden we toch echt en serieus overwegen... te gaan stemmen op het christendemocratisch appel. Nou, en dat is zo knap van Siebrand... dat, we dat, dat hij dat van elkaar gekregen heeft. Dat we aan het wankelen zijn gebracht in ons geloof tegen het geloof. Dat we hem voor één keer... O, is wel tegenzin een beetje een echt die handelwaar. Dames en heren, Paul de Leeuw. We zijn het einde gekomen van het programma. Ik kan we één keer u zeggen. Ik haal van u. Lieve hè. Nou. Ik, hij houdt van ons. Paul de Leeuw die stopt op zaterdag en neemt nog even afscheid met een volstrekt verkeerde mesmoordenaar Parodie. Waar hij aanvankelijk ook nog geen verantwoordelijkheid voor wilde nemen. En wij zeggen. Dag, Paul, behouden ook van jou, oude Johan. Ja, zo is het nou. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Deze is vet, ik dacht dat het Jan uh, Roosnel was met het afraffelen van teksten. Maar jij kan er dan, ook nou, wat van. Ja, oh, ik, God, ik, ik oh, heb oh, er wat, wat een tempo. Ja. Dank je. Nou, hoor ik gelukkig dat uh, Nauzika geen ratelaar is. Haar ouders ontvluchten in 1982 het boekenrest van Ceausescu. En zij vluchtte natuurlijk mee. Ze journalist en columnist en verruilde pas geleden de Volkskrant voor de Telegraaf, waarin ze nu een wekelijkse column heeft. Dat is zeker niet iedereen gegeven, zelfs niet mij. Dus een warm welkom voor onze hoofdgast. Nausica Marwe. Hallo, Dankjewel. daar ben je dan. Goed, ja, het is inderdaad nacht. We zijn gewoon begonnen. Uh, nou, uh, super, gezellig dat je er bent. Uh, het, het format is als volgt: we beginnen even met een blokje actualiteit. In jouw geval is dat eigenlijk ook meteen de hoofdmoot van het hele gesprek. Uh, denk je onderweg ergens, jongens, jullie vergeten wat, dat moet ik zeker kwijt? Trek ik aan de bel. Juist, goed. Nou, zullen we even beginnen met de Interland tussen België en Nederland voor invalide, dat wil zeggen eenbenige voetballers, heb je gehoord? <laughs> nee, dat heb ik niet gehoord. Nee? Nee, nee, oh, nou, dus nee, ga ik, ik voel u... me zelfs soms een eenbenige voetballer. Dat dus, <laughs> ja, nou, is eh, wel iets voor ja, mij. Nee, maar het nou, dus, ja, is heel serieus. Ja. Ja. Wat, wat is er aan de hand? Er is dus een invalide interland gader met, hoe heet het voetbal ook weer? Uh, invalide nee, ja, voetbal. eenbeen voetballer. Nou, in ieder geval natuurlijk mensen met één been moeten ook in het land kunnen spelen. Ja. Dus ik bedoel dat gebeurt dan België, Nederland en het is 3-3 en plotseling ontaard het geheel in een verschrikkelijke schoppartij. Maar moet je dus voorstellen, dit zijn mensen die met krukken en één been over. Dus binnen de kortste reërs is het gekletter van protheses Dang. en van toestanden en ja, lijkt bezoekers. Taiwanese parlement. He, <laughs> nou, ja, Nee, maar nee, waar moet je nou gaan aangaan? Ampul voetbalheden, dank je wel. Uh, maar zelfs daar maar, vandalisme. Nou, daar wou ik heen. Het is toch echt en werkelijk en truly verschrikkelijk. Dan heb je dus een enge ziekte overleefd een been aan, ben je afgerukt. Dan zou je toch zeggen, nou daar heb je wel iets van geleerd. Maar nee. Knok. Gewone mensen gebleven eigenlijk. Is toch ja. wel, of wel vrij, ja. hè? Ja, dat is ook wel weer mooi. Ja, dat, dat, inderdaad, eh, Leo ja. Driessen, die we zeker niet van tevoren hebben opgenomen... zou straks oh, wel eens kunnen zeggen... dat het inderdaad wel de volwassenwording van de gehandicapte sport is. Ja, gewoon volledige emancipatie. Ja, ze doen ook mee, hè? Ze doen ook mee. Ja. Ja. Met... Is het triest? Nou ja, triest... Uh... Weet ik niet. Ja, het is triest dat er gewoon echt zoveel geweld is op, op voetbalvelden. Ja, ja. En dat het gewoon echt uh, uh, uh, uh, dat er naar hoofden geschopt wordt. Dat mensen op de grond liggen en dat ze blijven doorschoppen. En je hoopt natuurlijk. Je hoopt altijd als er gewoon echt zo'n zo zo zo elftal is dat met, met één been. dat was met, <laughs> <laughs> Mensen met één been. Dat ze gewoon iets milder of, of iets beter gezind. Of dat het betere mensen zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, hè? Nee, nou Zieke ja. mensen zijn geen betere mensen. Oudere mensen zijn geen betere mensen. Um, migranten zijn geen betere mensen. Nou, we, gaan <lacht> misschien... de, we gaan niet meteen naar de hoofdvraag hoor. <lacht> anders ga ik meteen vragen hoe worden we ik wel betere mensen. Nee, okay. maar, nee, maar wacht even. We gaan nog even door over het voetbal. Want uh, uh, we hebben natuurlijk ook dat, die affaire met die grensrechter. Dat ja. heb je niet gemist, natuurlijk. Nee, dus die mensen zitten allemaal in, uh, in de rechtbank deze week. Die jongens en vader. Eén vader, geloof ik. En het is een gekrakeel van ik wist het niet en ik heb het niet gedaan. En die grensrechter heeft zwakke aderen in zijn hoofd. En die was toch wel dood patoloog, gratis, patoloog. Het is echt toch niet... Het, het, het, het, wat vind je daarvan? Ach, ja, het is een rechtszaak. Hè? Ik ben eigenlijk blij dat het gewoon uitgezocht wordt. En dat het in het uh, openbaar is. En dat ze dat gewoon uh, daar zeggen. Dan weet je nog meteen waar je aan toe bent. Maar het, eigenlijk, het is niet zo vreemd hè, als een groep iemand aanvalt, bij dit soort groepsprocessen... is het altijd zo dat ze gewoon echt de schuld aan elkaar geven. Allemaal zeggen, ik heb het niet gedaan. Dat is, dat is ook de reden waarom gewoon groepen enkelingen aanvallen. Omdat ze eigenlijk niet gepakt zijn worden. Ze zijn hele jonge jochies, he. waarschijnlijk. Worden ze ook ja, maar, het niet zijn hele jonge jochjes, ja. Maar uh, uh, ze hebben gewoon waarschijnlijk verschrikkelijke opvliegende karakter. En zijn ongelooflijk narcistisch en egomaan. En dat wordt thuis niet gecorrigeerd. Hmm. Want als je zo, gewoon echt, nou, ja, dat je het even weet. <laughs> nou, ik vermoed van niet, hè? als je dat doet... Geen idee, ook die vader heeft zoiets van. Ja, ja je ja, zegt nu eigenlijk een beetje iets tegenstrijdigs. Dus aan de ene kant zeg je, die kinderen zijn allemaal uh, heel ego egoïstisch en worden niet ja. gecorrigeerd. Thuis. Aan de andere kant zeg je ja, nee, maar het is ook wel een soort van ja, bijna een normaal groepsgedrag. Zo, van, nee, ik zeg niet dat normaal oh, groepsgedrag maar dit soort types als ze gewoon echt willen aanvallen... als ze de behoefte hebben om agressief te worden... als ze gewoon om opgejut opge worden en er komt iets naar boven... en ze grijpen meteen naar geweld om conflicten op te lossen... Dus niet op een normale manier, dan gaan ze dat als groep doen... En dat is gewoon echt heel makkelijk, omdat je gewoon dan. Nou ja, Kunnen. Ja, je, bent, je bent met z'n vijven of met z'n tien uh, ja, tegen één of er tegen er twee. Een, dat die tien keer, tien keer twee, zijn. En twee het is bijna, het is, zijn, als je ja. na, naar de rechtspraak kijkt, het is gewoon echt bijna niet te bewijzen wie wat gedaan heeft. Vind recht... jij dan ook wat ik ook wel eens dan denk? Van, nou, jullie stonden allemaal te schoppen en het zal me als rechter eigenlijk aan zijn wie precies die ader raakte. Ja, nou, is dus stonden allemaal te schoppen. Allemaal de, de ja. cel in de sleutel wegvliegen. Ja, nou, hey, vind club... wel, ja dat, dat, dat vind ik wel. Als er zo'n zo dynamiek ontstaat... waarin uh, een aantal mensen schoppen... en het is gewoon echt bewijsbaar hè, dat, dat ze dat gedaan mm -hmm. hebben... dan uh, is het gewoon toch wel heel raar dat de ene gewoon twee maanden krijgt... en de andere zes maanden omdat hij maar één schoppt. En, en die was mis, die schopte, was niet die... zo goed met voetballen. <laughs> ja, die kon niet zo goed voetballen, die schopte helaas mis. Die raakte alleen de man's been. Dus dan mag je minder zitten. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Zo, ja, dat dat, is dat, dat ja, zo van was er ook rechter. toen zo met die scooter, uh, scooteroverval, weet je nog wel. Dat, dat was ook een vreselijk ding. Ja. Ja, want, maar niemand, niemand, die twee jongens wilden van elkaar niet zeggen... wie er reed op die scooter. Ja, dat klopt. Het ging maar niet door dan, Ja, jammer dan. Ja, ja maar dat, dat zijn de, dat, ik vind dat gewoon echt uh, anomalieën in de rechtspraak. Je, moet, uh, uh, uh, je, je kunt je niet permitteren eigenlijk, als, als rechtbanker... Om, om dit soort dingen, uh, dit soort uh, incidenten... Dus moorden of doodslagen, gewoon echt... Uh, Stelselmatig niet te bestraffen. Maar dat was, dat was, heel, je al je al was ook wel ruzie. Want die jongens zijn te jong, eigenlijk volgens een heleboel mensen. Ja, ze zijn te jong volgens een heleboel mensen. En als ze gewoon al volgens het jeugdrecht zouden ze gewoon maximaal een jaar moeten krijgen. Ja. Ja. Maar dat is nog net een lachertje natuurlijk. Hè. Voor de jongens als ze, wel. Als ze ja. gewoon echt maximaal een paar maanden of zo is, dan hebben ze echt. Heeft die straf geen enkele zin. Maar en, hebben en ze nu helemaal een, niks geweest? Nou, dat denk jij? Ja, dat, ja, ik denk het is gewoon doelbewust geschopt op iemand. Die man is overleden. Hmm. Ik denk dat er gewoon een hogere straf moeten komen. Maar de mensen die daar kritisch naar kijken... zullen zeggen, ja, dat is wel leuk en aardig. Maar je kunt niet, je kunt niet gaan marchanderen met de vraag... of iemand verantwoordelijk is geweest voor de schop... die iemand heeft doodgemaakt of niet. Nee, uh, dat kun je niet marchanderen. Maar ja, het, het, eigenlijk maar zou het ik, wel willen. Je zou wel denken, nou, maar ja, hm. ik, ik hoop dus dat er gewoon echt een goede bewijsvoering komt. In het proces. Die we hebben nog, uh, we we hebben nog twee dagen te gaan. of nou. uh, ja, Nog nou. twee processen te gaan, wie weet. Maar nou, denk je dat het ze worden voordeeld? Of uh, worden toch uh, slappe, slappe, slappe vrijspraakjes een paar? Nou slapen vrij, dat zou vreselijk zijn, want dat, gaan, dat, dat heeft dan consequenties in de maatschappij, denk ik. Als, als deze jongens gewoon een paar vrijgesproken worden, worden ze er, ergens anders aangepakt. Mm, nou, zou zal me niks ik, verbazen. Ik, ik help het je hopen. Maar las een uh, dan komt van Theodore Holman. Die zei ook iets in de sfeer van ja, goede juristen worden allemaal advocaat en de rest wordt rechter. Ja. Vind je dat ook? Dat een, ik weet het niet. Ik ken ja. niet zoveel juristen. Niet. Nee, nee. Niet. nee tot ik, ik heb het niet. Heb ik heb zo'n jurist. Tot doet hij het nodig. Nee. Dat is altijd fijn om te weten. Uh, nog meer over uh, misdaad. We moeten toch lekker bezig zijn. Uh, net op de radio horen we dat uh, de gevangenissen uh, moeten zichzelf. de moeten zelf de gevangenis gaan schoonmaken Ja, zoiets. Maar is het laatste plan. Nou ja, meer, meer, meer dingen toch? Echt, uh, ja, vertel eens. Bij wijze van bezuinigingen laat je. Enkel meer Ja. Laat je gedetineerde gewoon echt de gevangenis runnen. Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Is, uh, dat is een verschikking. Ja, nee, gewoon in plaats Ze van... Ze zijn daar niet de... om, om, om uh, managementverantwoordelijkheid te krijgen... maar gewoon echt om een straf uit te zitten. Maar Leon, ja. je hebt erom een vak. De knijpers hebben we zat. Zo is dat. Ja. Ja, je ziet het als een vorm van uh, reïntegratie. integratie Ja, zo nou, ja dat zou, ja, ja, misschien... dit is niet nou, wat ja, ja, creatiever maar, ja, maar, dan maar, ik nu toe gehoord heb. Op het nieuws was er ook echt eigenlijk dat, dat ze te zwaar beveiligd zijn. Dus wat, ik bedoel, waar ga je naartoe <laughs> eigenlijk? Dat ze gewoon echt minder beveiligd worden. Nou, dat en dat, dat degenen die beveiligd voeren, moeten worden... Ja. dat ze gewoon echt uh, langzaam steeds meer taken overnemen in de gevangenis. Soms dus wordt een soort uh, uh, ja, echt kringloopboerderij. Nou, misschien mensen komt... die verantwoordelijk worden... worden misschien af en toe nog wel strenger dan degenen die nu kijken of... Ja, dat krijg je we, natuurlijk. Ik weet niet waar we dat uh, doet uh, denken, maar. Amerikaanse experiment. Oh, ja. Ja. Ja, nou, ja, nou 50. Ja, nee, en, en recht vind van, je, van we, de sterkste. Ja. En, uh, vind je, vind je vind dat? Vind de, de, de oh, ja, nogal. Mm. Ja, dat moeten we niet hebben. Het wolf. Maar wat vind je sowieso van het sluiten van die gevangenissen en dat, dat we dan uh, alle. Sluiten nou, ja, van de gevangenissen, het bezuinigen op een gevangenis. Dat is een beleid van Teva. Dat deugt van geen kant op. We hebben toch enkelbandjes? Ja, de enkelbandjes natuurlijk. Die, ja, ik heb ook een uh, enkelbandje <laughs> goud. Dat, is dat er een? Wat leuk heb je zo'n goud. Ja. En wat heb je gedaan dan? Ik heb, um, nou, ik heb het gewoon echt verdiend met liefde, denk ik. Oh. <laughs> ja. Nee, maar echt even serieus. De VWD was toch, uh, uh, is twee campagnes ingegaan met uh, het bestrijden van misdaad. Ja. Uh, justitie moest beter werken. Pakkans moet groter worden. Straffen moesten heel hoger. Korkbaar, hè? Het was blijkbaar heel kort. Ja, maar als je het programma leest, is het gewoon echt, echt low in order. Mm. En uh, uh, het is zo, zo streng ge ge geweest uh, bij de afgelopen verkiezingen... dat het dat gewoon echt uh, ook de PVW overtoefde. En dan gek, krijg je nu je... een teeuwen... die, een di gewoon, <laughs> die ja, door het gebrek aan geld natuurlijk om bezuinigingen... Ja. Ja. Dat, uh, Totaal slap uh, ja, links... uh, so Laten we laten hem maar even een klein moment stilte Want het is dus een verkiezingsbelofte gebroken. <hijst> <hoyst> elke dag. <na> <hijst> elke <nacht. hijst> Sorry. Nou, goed. Uh, okay. Over boeven nog een keer. Nog één ja. boef dan. Uh, die uh, meneer Van Rij, hè? van de Vijf oh ja. vind je het Nou, nee. ook zo gemeen dat ze die al uh, veroordelen en de sleutel weggooien... voordat het überhaupt bewezen is dat die echt uh, fout was. Nou ja, natuurlijk moet het bewezen worden dat hij echt fout is. En vind je dan ook dat hij ondertussen gewoon lekker in het partij mag blijven zitten? Dus dan is niet in de eerste kamer, is die dan weg. Maar dat hij gewoon... Hij is gelegd, hij is er omstreden. Maar je moet mensen pas wegsturen als er dingen bewezen zijn Dat vind ik lief gezegd, netjes van je. Ja, toch? Je bent toch columnisten. Ja, nou ja, maar ik had tot nu toe gewoon geen behoefte om, uh, om, om mijn tanden in van rij te zetten. <laughs> nee, Komt niet, nog, niet, als niet, het bewezen wordt. Ja. Lijkt jou wel een, een leuke, leuke, betrouwbaar oogende man verder? Nou, nee, dat, dat, dat, dat, weet ik, dat weet ik. Maar het is echt een provinciale politiek. Vind je het? Maar vind je het, Nee, maar ja, provinciale politiek. En dit vanmorgen zit hij wel op een landelijke tv. Dat is dat is waar, dat is waar. En een dat landelijke waar, krant, mag je ja. gelopen ja. uitleggen. En was de eerste Kamerlid, hè? Pas op, niet zo provinciaal was het niet. Blijft toch een provinciale man, vind je niet? Dat zou zo kunnen maar ik dacht... Maar nee, maar uh, vind je het dan raar dat dat dat, dat aan, aan zo'n ja, nou, relatief onbelangrijk politicus in, in het geheel uh, zo ontzettend veel aandacht wordt Nee. Nee, want waar gaat dit hele verhaal om, met jou betreft? Nou oh, ja, dus de integriteit. Het gaat om integriteit. Oh ja. <laughs> Dat is een achterhaald. En dat is heel belangrijk voor de VVD. Dat nou, heb ik ook gehoord. Ja. Ja. Ja. Ja. Leuk is daarop voorlopen met de VVD. Dat ze de eerste zijn die uh, integriteit gaat introduceren in de ik, partij. Ik zet het in mijn bal. Nou, dat is gewoon wel nodig. Birol. Kijk, ja. eh, Vrij Nederland heeft een geleden... Het lijkt tijd mij geleden, nog over de hand lag. Een, een, een, een paar weken of een paar maanden geleden was er gewoon echt een, een hele lijst van integriteitsproblemen die er geweest zijn bij de VVD. VVD-bestuurders. Uh, uh, nou, dat dus is echt onvoorstelbaar. PwDA trouwens ook hoor. Dus het is echt uh, niet zo dat het een oh. abonnement heeft op. Uh, maar het nee. zijn gewoon echt grote aantallen. Hou je dat echt dat helemaal is... bij? Uh, nou, zijn dat, ja, zijn... nou, ik lees dit soort dingen. Nee, ja, en, en, uh, bij de kranten houden het bij. Oh, want okay. uh, uh, ongeveer twee jaar, de afgelopen twee jaar kon je bijna wekelijks mm. echt een, uh, een, een integriteitsprobleem, om het netjes ja. te zeggen. Hè, er was er fraude gepleegd. Er was weer iemand met, met, met, met, met heel veel uh, uh, conflicterende belangen. Mm. Uh, Constante dingen. Oh, uh, trouwens, dat, de leukste is leukste. Nou die gekke wethouder waar komt die vandaan Helmond of ergens in Limburg oh, zo de taxi hier bent de kroeg die die die die, die, die ja. 5000 euro taxis ja. van de kroeg ja. naar de kroeg toe hè. vind ik wel goed trouwens in ieder geval is het een hele dat wil ik wel even zeggen een ook. hele verantwoordelijke dat man is dat hij niet zelf rit. in de auto <laughs> stapt gewoon die 5000 lui, luizige eurotjes het carnaval kan je toch niet dronken over straat ik vind het heel goed eigenlijk. Nee, het is elke dag carnaval. Keurig. Zeer in ja. Nou, uh, uh, nou zie ik, we moeten zo nog veel verder de diepte in. Maar uh, nu is het alweer tijd voor het beruchte eerste onderdeel van deze nou, show. Dat normaal gesproken door Jan Roos wordt gedaan. Maar helaas is onze Jan nog wel of niet de vakantie. Maar we hebben niet zomaar een vervanger van de da -da. dames en heren. Echt Jan presenteert. La vie Fred Siebelink. Spekman, vlakbij mij te zuilen, Utrecht. Voorzitter van de PvdA. Hoi Hans, ben jij die zure mensen ook zo zat? Ik ook, maar soms begrijp ik ze wel. Ik kreeg vanmorgen weer eens een blauwe brief van de Belastingdienst... en die brief die blafte heel hard. Waf, waf, waf. U bent iets te laat en daarom moet u 50 euro die boete betalen... want anders krijgt u bromsnor op u af. Waf, waf. Ik ben zo'n Jan Lul die het keurig eh, al jaren alles afdraagt... en soms iets te laat, maar toch... We zijn immers met z'n allen de belastingdienst en we hebben daardoor een heel mooi land, hè Hans? Wonderlijk dat we een tijd geleden via gelekte rapporten van ambtenaren van die waf, -Waf moesten vernemen dat Bulgaarse benders en duizenden Polen geld krijgen voor gratis. Ze zeiden even hoi hiero en vertrokken dan weer met bussen tegelijk... in hele dikke gevulde portemonnees terug naar Verweggistan. Speciale aanbieding, komt alle, de voorstelling loopt nog tot. Nou, het was maar een reuzefeest. Weet je wat nog grappiger was, Hans? Dat tot een dag of twee geleden door jouw politieke vriendjes werd beweerd... dat onze miljarden die naar Griekenland gingen geheid zouden worden terugbetaald. Pat, fitness, eet. Echt waar. Haha, ik hou van de Grieken. Ze zijn een beetje gek en anarchistisch en een van hun nationale hobby's is belastingontduiking. Ben jij er wel eens op vakantie geweest, Hans? Nou, ik wel. Je kent toch wel al die huizen met die stukken staal... waar er nog een verdieping op zou moeten kunnen worden gebouwd. En daardoor hoeven ze helemaal geen huizenbelasting te betalen. Om maar eens wat leuks te noemen, ik moet daar altijd zo om lachen... en hou zo van die Grieken, dat ik zelfs de taal ben gaan leren. Weet je wat malaka betekent in het Grieks? Mavketels! Nou, dat vinden ze van ons, hoor. Geloof mij maar. Voordat er een soort van belastingdienst in Griekenland functioneert... zijn we zeker 25 jaar verder. Hans... Meneertje wekens is natuurlijk gewoon blijven zitten. Plus plak lekker. En nou wat excuses en gemompel blijven onszelf naaien. En nou ja, ik stop maar. Maar begrijp jij die boete nou van uh, jullie aan mij? Die 50 euro vanwege één dagje te laat betaald. Weet je wat nou leuk zou zijn Hans? Dat er zo'n blauwe brief in mijn brievenbusje komt. Miauw, Peurt. Een blauwe brief met liefde. Met een kusje. En de excuses van de politiek. En de belastingdienst. Aan ons. De Jan Lullen, die gewoon uiteindelijk jaar na jaar alles netjes betalen... en met voorbij als een kijken wat er met onze poem gebeurt. Ik ben zo benieuwd hoe jij daar nou over denkt, Hans. Laat je het even weten. Groetjes, Fred Blink. En oh ja, PS, ik heb vanmorgen teruggeblaft naar die blauwe brief... maar deed hem helemaal niks. Nou, dat was helemaal niet slecht, nee, Fred. Dank je? Nee. Ik was heel bang van die brief. Snap ik ja, ik kreeg er nog één. Ja. En, nog één. Ja. en nog één. En ja. nog één. En ja. nog een. Kan gebeuren. Ja, uh, ze, ze was het rechte hoekje van de Volkskrant en uh, toen vertrok ze naar de Telegraaf. Nou Nou Zika, dat is een hele revolutie natuurlijk. We gaan uh, even verder met de ellende van uh, alle dak. Uh, welkom terug nou, Zika, bij ons. Ja, ja, we moeten een beetje gaan, gaan bladeren, ja. we zijn nog lang niet klaar met de actualiteiten. Nee. Maar uh, uh, uh, uh, ik denk toch dat we even doorgaan met, uh, met Bas Heijnen, die uh, zaterdag in de NRC gelegenheidspoliticus Wouter Bos aanpakte. Wat, wat Wouter Bos namelijk vorige week gezegd in zijn column in voorheen jouw volkskant, dat, uh, ja, dat wij toch wel als, als, als, als, als kiezers en zeker als media wel moeten begrijpen dat er alles wat er in het verkiezingsprogramma staat natuurlijk van A tot Z gelogen is en onmiddellijk in de huidensmarkt nu ja. geflikkerd zodra de verkiezingen voorbij zijn om dan namelijk lekker te gaan onderhandelen, zoveel mogelijk plus onder de dikke bibs te krijgen en, en dat wij er nog verbaasd over zijn en de media dat is eigenlijk belachelijk. Nou, wat vind jij er nou van? Ik vond uh, dat uh, Henne dat gewoon echt uh, de, de vinger op de zere plek had gelegd in zijn column. Ja, hè? Ja. ja een bosnetje, en, uh, nou nee, Bos heeft uh, uh, iets uh, raars gekregen sinds hij daar om de twee weken uh, een podium heeft in de Volksland. Vind ik dat hij heel vaak heel bekwaam is in schulden bij heel veel anderen leggen. Het is niet de eerste keer. Nee, hè? Ja, het, is echt heel vaak, het ligt aan de media, het ligt aan de andere partij, het ligt, het ligt altijd aan anderen. Het ligt nooit aan de PvdA, het ligt nooit aan hem. Wat was, de, con aan... wat was de conclusie van Bas Heijnen? Was, was dit de conclusie? De conclusie van Bas Heijnen is dat... Um, uh, uh, nou, het, het was eigenlijk een column over Jan Pronk. Ja. Ja. En uh, die uh, idealistisch. Ja. En iemand met, uh, nou ja, toch, je kunt er van houden of niet, maar er was iemand die ergens verstond. Ja. En tegenover, die, uh, tegenover uh, Pronk zette, die. Uh, Wouter Bos. Uh, die uh, ge, uh, uh, in heines Visie echt. Uh, draaikont eerste klas is. Okay. En die ook nog uh, aan het drammen is mm. op dat plekje. Om, om te vertellen dat ja, voornamelijk de media... dat is gewoon niet de eerste keer. de media hebben het niet gezien. Op de, andere keren zeggen de media hebben het niet gezien. Ze hebben het niet in de gaten gehad. Nu hebben ze wel dingen in de gaten, de, uh, schrijven ze wel dingen maar zonder het echt door te hebben. Ja, ze hebben het wel door, we maar ze doen alsof naïf, ze niet oh ja. of we, ja. we zijn naïef of we, okay. we deugen niet. Het is altijd, is altijd hun, de is schuld, schuld van... Ja, ja, ja. Schuld. Oh, en en, en ja. de conclusie van, van Bas Hennen is dat hij gewoon echt... Uh, eigenlijk, uh, dat je, je hoeft niet meer over idealen te praten... Mm. maar als je tenminste een overtuiging hebt. Dat is echt, nou ja, en dat maar Bos ja, dat, heeft dat, hem dat, niet dat, gehad. Nee. Hij heeft hem waarschijnlijk ook niet gehad als uh, uh, onderhandelaar uh, bij het uh, bevroeden van dit kabinet met zijn kaartenspel. Okay. Dat was dus natuurlijk ook echt een uitruil van... Uh, van, uh, van idealen. Van, van, nou ja, idealen. Van, van standpunten. Van, van, van, van, van wat, wat de PVD en de VVD willen scoren. Mm. Ja, het vervelende ja, echt, is natuurlijk uh, dat, dat, dat, dat, dat, je, dat je wel het gevoel krijgt dat Bos en Heine zo allebei wel een beetje gelijk hebben. Het gaat alleen nog maar over onderhandelingen en uitruilen, inleveren. En, en, en, en het nou, is toch ja, en eigenlijk het, uh, een hele cynische staat van, van, van zaken. Dat je hier, en je, kijk, ja, je kijkt naar, je kijkt naar, naar verkiezingsprogramma's. En het betekent niks. Ja, maar dat hoeft niet, natuurlijk hè. Nee, maar het kijk, is wel als, zo. Ja, natuurlijk, maar als je voorgaat... en als, als, als dat een echt de tijdelijke mode is om gewoon echt... Kijk, het is altijd zo geweest dat je compromissen moet sluiten. Altijd. Dat je dingen moet uitruilen. Ja. Dat je gewoon bepaalde standpunten moet laten vallen. Maar je moet gewoon ja, echt dat geen... Nou ja, het, het, het, het, het, de, dat hoor als, ik toch sinds, zo makkelijk sinds zeggen. Sinds er politiek is, is dat... maar ja, een standpunt laten vallen maar, is iets anders dan principes laten vallen. Precies. In je visie moet Op het moment dat je gewoon te veel moet uitruilen... en dat aan je visie raakt en aan je plannen... En in het idealisme maar echt concrete plannen, concreet, een concrete richting waarmee je het land in wil. Als dat geraakt wordt... Wat vind dan jij een goede, gewoon... wat, wat de PvdA niet had moeten uh, uit onderhandelen? Oh, maar dat is gewoon zo lang geleden. Ja? Is... Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, en de VVD? Uh, nee, kijk, het, het, het, gaat, het, gaat, het gaat me nu niet om... Om, uh, om de uh, um, om Nou ja, um, om punten die ik nu niet uit mijn mouw kan schudden. Oh, Oké. Okay. Maar uh, het gaat erom dat je gewoon echt... Uh, um, uh, je, je moet er elkaar ergens in het midden mm. ontmoeten. Ja. En uh, de sociaal democratie heeft veel te bieden. Liberalisme heeft veel te bieden. En je moet gewoon echt één uh, plus één is twee... En niet één min één is uh, nul. Wat, wat, wat, wat een compromis, vrouw, ben je? Nou, nee, dit is gewoon vrouw. Je moet meer waarde geven aan, aan, aan een compromis. Mm. Je moet gewoon echt de, de beste uh, uh, dingen van de sociaaldemocratie... en de beste dingen van het liberalisme moet je toch bij elkaar brengen. Maar je je weet moet het combineren. Maar wat de, ik het angst een jager vind... is dat ik, ik dus langzamerhand denk... dat ik mezelf een beetje als, als het gaat mee te nemen... Dat je, je vertrouwt er het heel, toch helemaal niet. Je hebt nou die Buma weer hè, van het CDA. we noemden het net al eventjes. Ja. Jan of Johan. Nou, die ineens met Eddie met van Heijem, zo'n psychastische aardige financiële man aan zijn zijde, ja. beginnen zo allemaal dingen te brullen als vlaktax. En nee, we doen onzin. We moeten de belastingen helemaal niet omlaag gaan doen. Of, of omhoog gaan doen. We moeten het gelijk houden. We moeten, straks, we moeten het straks omlaag. En we gaan, nou, eigenlijk nemen ze het nog halve. De, de kruip is heel erg richting, richting nou ja, wat de VVD altijd wat wou zijn. Of D66 zeg maar. Die positioneren. Maar je, ik merk dat ik er al naar kijken... Ik denk, nee, het zal wel. Ja, terwijl, maar terwijl Buma, Buma eigenlijk in de oppositie... Ik kan me herinneren dat er heel veel verstandige dingen zijn. En ook tijdens de formatie heel veel Ik weet niet of het de man is om het CDA echt uit de slop te trekken... en er een grote partij van te maken. De CDA zal sowieso... Uh, uh, heel CDA veel... is natuurlijk de eerste partij die eigenlijk ten onder is gegaan... naar zijn eigen compromiscultuur. Ja, ja. Maar, uh, maar uh, uh, bij de volgende verkiezingen zou het CDA gewoon profiteren. Dat is gewoon duidelijk. Ja. Denk je dat? Van, ja, van weggelopen VVD's. Ja? Ja. ja, dat moet wel. Dat moet, ja. Wat moet je anders doen? Um, en en al die Limburgers? Nee, als ze zich profileren ja. als een conservatieve partij... wat ja. heel goed voor ze zal zijn... Want er is een spanning daar. Ze dus willen progressief zijn. Dan moet je nummer Zullen twee hebben, dan moet je die mevrouw hebben. Nou ja, die, die mevrouw die is behoorlijk, Mona ja, Mona ook. behoorlijk, Kijzer. behoorlijk Kijzer. conservatief. Maar uh, uh, Buma zou dat ook kunnen. Als hij de partij wil redden. Dus, dat hij is moet gewoon, een beetje Hij moet, niet, ja, hij moet die zo, zo driftkikkerig. Ja, nou, het zou driftkikkerig Misschien een, een leuke autoritaire man. Uh, dat, dat, dat, ja, een leuke autoritaire dat, man zou ja. ze moeten hebben. Ja, maar hij is wel een autoritaire nee, man. Ik word nou, er heel nerveus van. Ja? Een Buma, ja, nee. Maar goed, en, en ja, god. Maar je ja, zei net dat je gewoon bijna weer op het... Uh, ja, ja, nee, dat is waar. Nee, dat, nee, dat, nee, dat is echt waar, dat, dat speelt zich hier af. En ik heb afgelopen het, vrijdag met Jan denk, Roos nog gebarbecued. Ja. En toen uh, hadden we het weer over. Zijn vrouw, mevrouw Roos, die zegt al... Die zegt al, ik ga naar het CDA. ze zeg je, ja. mag niet in dit huis. Je mag in dit huis, mag je niet door mensen van God stemmen. Ik denk dat zei, heel, veel, heel veel mensen... die teruggesteld zijn in deze coalitie... en die de, de VVD willen bestraffen... omdat echt toch wel conservatieve standpunten verkwanseld zijn. Mm -hmm. En misschien ook... Uh, dan misschien wel wat conservatieve linkse uh, Sociaaldemocraten die teleurgesteld zijn in het PvdA. Dat ze. Hey, wat ben jij, uh, waar, waar, waar, waar ben jij eigenlijk van? Ah, dat moet een columnist nooit zeggen. Dat weet je toch? Hè? Is dat je vrijheid? Ja, Met daarom kan ik het nog uh, vragen Ja, doen? dat is natuurlijk je vrijheid. Want ik bedoel, stel dat je een keer. Uh, ah, zeg het nou je... Even. Nee, nee, nee. Ja, nou ja, kijk, uh, als ik van één partij zou zijn, zou ik misschien nog in de verleiding zijn komen om dat te zeggen. Maar ik heb zo verschillend gestemd. Zo breed. En zoveel per landelijk gemeente, per, als. Oh ja, ja, ja dus ja, ja. Dat, dat is. Uh... Maar een columnist moet dat niet zeggen, want het blijft hem achtervolgen. En dan zullen mensen gewoon echt bij alles wat ze schrijven denken: oh ja, maar dat komt omdat hij of zij dat. Op gestemd heeft en dan moet je gewoon niet hebben. Ik vraag het namelijk, omdat ik. Ik dacht, ben jij net zo blij als wij dat dat blijkt? Door vanwege het Centraal Planbureau dat een toptarief van 49% ideaal is. En dat hoe hoger je gaat, hoe minder het Rijk oplevert. Nou ja, ben jij daar ook zo vrolijk van? Ja, daar word ik heel vrolijk van. Ik ook. En ik zou eigenlijk een toptarief van 29% willen. Ja, ik ook. Maar het grappig is, dat kan jij wel aan deze. Wordt dus ook vermoed dat uh, eigenlijk linkse partijen... dat topdrief alleen maar omhoog willen uit kift. Ja. Zo kift. Zo van, ja, het kan wel zijn dat we tot niks extra opleveren... maar het is het signaal naar de armen dat we de ja, nee, reken toch lekker Ja, nee, zeker. Er zit iets van sociale rancune in. Dus ja, altijd, echt altijd, ja. Is dat, gaat het daar niet Nivelleren ver? en uh, de, de, de echt ostentatieve vreugde... waarmee dat nivelleren gebracht is. Nou, het speelt wel zo... met de feesten. Nivelleren is ja. een feest. Terwijl je, ja. dus gewoon echt uh, is mensen pakt die, uh, die uh, uh, werkelijk niet, niet, niet het niet breed hebben. Maar zitten we en nou op, zo in elkaar tegenwoordig dat het meer dat ook dat, dus ik weer dat, dat uh, is ik denk dat dat ik denk dat dat gewoon echt altijd uh, um, de, de, altijd gewoon echt een beetje linkse hubris geweest is om ik gewoon oude Ja, dat is jouw ouderwets. Uh, nou, ja. Als ik, als het is ja, oude ouderwets. ouderwets om gewoon echt af te geven op de rijken. Dus ja. trouwens Walter Bosch heeft dat ook heel vaak gedaan. Ja. Die heeft het, heeft het ook altijd over de rijken. En we gaan de rijken aanpakken. En we het halen het bij de rijken. En we leggen het bij de armen. En, als en je wij, kijkt... zijn, wij zijn na Denemarken in de wereld. Het land met de meest platte inkomensstructuren. Ja, ja, dat is, gewoon te, dat is um, eigenlijk heel... Dat zie je nu in een crisistijd eigenlijk. Dat mensen bijna gewoon echt helemaal gewoon geen, geen armslag meer hebben. Zegt dus de, de, de, de middenklasse is toch wel een heel erg uh, karige middenklasse. Ja en moeten, ja. wij, dan moeten wij gaan, gaan consumeren. Nou, goed, daar ik, ik zou niet mee. weten wat. Maak me niet weer kwaad. Ja, dan moeten we nog eens 6, 6 miljard bezuinigen. <laughs> ja, dat, waar zal dat vandaan komen? Ja, wat vind, nou, ja. vind je daar nou van trouwens, eigenlijk? Dat is toch ook wat? Hè? Dat, dat, laten we ons nou door, door die, die reende de oren wassen. Ja, zeker door. De, uh, ik, ik kan me vergissen, maar hij heeft de, de niet uh, aan het begin van dit kabinet gezegd dat hij die norm. Ach ja, die norm wat wat van 3% wat losser zal. zal uh, dat was destijds een conflict, volgens mij een conflict met Rutte. We dus zeiden: nee, ja. dat moeten we Mooi, doen. He. En we hebben het gewoon echt bedongen bij andere landen. We houden ons. En de PVDA had zoiets ja. zo van, nou, we, we, we moeten natuurlijk het land niet helemaal uh, nee. uh, uh, verharmen ja. en, en leeg plukken. En we moeten nog blijven investeren. En als het moet, als het echt uh, puntje zo, bij komt. Is dat een boemerang die, die Rutte in zijn eigen gezicht gegooid heeft? Ik denk dat Rutte heel veel boemerangen in zijn gezicht heeft. Waarom moet hij hij is nou aan het fietsen in Afghanistan, hoe vind je dat dan? <laughs> Goed, misschien komt hij gewoon tot rust. Nou, dat weet ik niet. En gaat hij, gaat hij gewoon uh, met, uh, met, met frisse moed uh, uh, oh. toch een plan bedenken om... Uh, om uh uh, die uh, 6 miljard uh, uh, wat te, re te reduceren. En niet, niet uh, alles te doen wat, wat ren uh, van ons nee. vraagt. Ja, en, en, nou, goed, is zijn aan het fietsen in Afghanistan? Ja, dat is verzondering. zonder Je weet gezegd. Jij dus verlaten van ons. Leuk. Hey, maar hoe dan ook, de laatste peiling van de hond uh, ja, verliest de VVD dus H weer een zetel. En zat de coalitie nu, let op, trommel, trommel, trommel. op een bedroevende 40 zetels? Ja. Er zijn er nu 60 echt te weinig, ja. zeg maar. Ja. Ja. maar wat, wat, mo moet, moeten ze niet weg, joh. Dat kan toch niet? Um, we hebben gewoon zoveel uh, wisselingen van wacht gehad. Ik weet niet of dat gewoon echt... Uh, Ander uh, handig is om nu verkiezingen uit te schrijven. Maar, dan, ja. maar het, is, het is gewoon echt een netelijke uh, positie. Uh, het is een coalitie die van akkoord naar akkoord regeert. Het ene akkoord is niet klaar of het andere moet komen. En er is constant wrikt Europa zich ertussen met nieuwe eisen. Dus het is eigenlijk met de huidige crisis en met de Europese eisen... Uh, die inmenging is, is het bijna niet te regeren. Als je gewoon echt geen eigen koers, geen eigen visie... geen sterke poot okay. hebt om op te staan. Daar ja, pakken we hem zo direct weer op. Ja. Want we gaan nu naar... Oh uh, nee, Euro. ja. ja, ja, ja, ja. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ik maar moet protesteren ik. als Jan ja, ja. Roos, hè? Nee, ja. maar ik, ik vind het leuk. Het radiospel, Ja, het radiospel. Ja, we hebben hier een, een, een, een radiospelmuzikale. Ja. Dat is, dat is zo'n vervloekende ja, dat, weken. Hey, maar ik vind Fred zo vindt het hartstikke leuk. Ik vind het echt leuk. Ja, Fred vindt het enig. Groot, ja. Zo heet het. Daar komt hij hoor. Ja. Ik leg het nog en één echte keer echte uit. O, een, ja. een jingle van uur ook. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je erin gaat horen zitten... drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Bel 0800 als je ze herkent... en de winnaar krijgt het enige, enige, enige, enige, enige... enige, enige, echt enige, echte enige, Janne shirt. Dus. Hoera. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een discotheek afgebrand. En ik had nog zo gezegd: geen bommetje. Nou, hartstikke leuk, geplakt aan elkaar. Vind je het leuk, Fred? Ik vind het heel leuk. Weet je de antwoorden, Fred? Ja, en vooral de, maar als, je het, als je het niet weet, dan moet je vooral niet bellen. Weet je het wel? 0800 1121. Ja, nou. En, en gelukkig heeft Paul dat ook gedaan. Paul, ben je daar? Hé, hey, echt Jan. Hé, echt. Hey, echt Paul. Hé, hey, Paul. Zal ik dan nog één keer mogen horen? Jazeker. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een discotheek afgebrand. En ik had nog zo gezegd: geen bommetje. Dat ja, iemand hebben een beetje humor heeft aan. Vertel eens, Paul. Ja, dat is uh, een koe in een zwembad beland. Ja, een koe in een zwembad. Ja, klopt, klopt, klopt. Dat is een discotheek afgebrand. Ja. Ja. En, en de eerste was, uh, even denken, even denken. Uh, Potgedorie. De ja, dat is jammer, Paul. Jammer, Paul. Nou, tot voor de keer. Dankjewel. Hai, Hai. Ed, ben je daar? Ja, Hallo. Ed. De eerste is Oklahoma, die windhoze. Ja, juist. De andere twee hadden we al. En die koe en de Apel. Precies. Ja, nou inderdaad jongens. In Oklahoma wordt de schade opgemaakt voor de tornado's. In de Groningsplaats ter Apel is brand uitgesproken in discotheek Bermuda. Waarschijnlijk volkomen terecht. En de brandweer heeft een koe uit de zwembad in Roermond getakeld. Nou, we weten het nu weer. Ed heeft gewonnen. Ed, super gefeliciteerd. En we gaan weer verder ons leven. Wat heeft hij eigenlijk gewonnen? Dit is muziek. Dat is leuk. Dit is namelijk Prins met Girls and Boys. Oh ja. Hij heeft dit gewonnen, Prince. Nee, een shirt. Oh, een shirt. Ook goed. Een echte Janner-shirt. Kijk, ja, ik doe het voor de eerste, want ja, dat maakt het niet nou uit, man. He only knew for a little while But he had grown a cousin to her style She had the cutest ass he ever seen He did too. they were meant to be I to kiss on the steps of your side. it look like rain but birds do fly. I love you baby, I love you so much, maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy, fools that rebelling among girls and boys. For all the love that anyone can, But she was promised to another man. They tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that? girls and boys, en uh, uh, dit is Radio 1, de echte Janne. Nou, en het kwam er uh, ervaren uit, mag ik wel zeggen, Fred... die muziek, dat, die shit heb je down, hè? Lekker, hè? Nou, echt, uh, dat, als ik dat nog een mooie dag nog mag leren... hoe je muziek aan of afkondigt en een beetje in het, in het stemmetje valt en zo. Dat is goed fijn. Ja, nou, dat is de kunst. Dankjewel. Graag gedaan. Hé, hey, toestanden van, uh, van verschrikking, uh, dagblad Trouw, what's in a name... weigert de advertentie van Overspel Side Second Love. En hoe moet je dan als gelukkige getrouwde vrouw aan je neukmaatje komen... We bellen met Erik Drost, de directeur van Second Love. Een ontzettende goede nacht, Erik Drost. Goeienacht. Dag, met Erik Fred en, en Jan. Met, ja, met de ja, echte Jan. Ja, Hallo. Ja, Meneer Drost, Jan. weet u toevallig hoe hoog het percentage christenen is... onder de mensen die bij u staan ingeschreven? Um, nou, om, uh, ons het laatste onderzoek, maar dat is al van anderhalf jaar geleden, dus oh. ik naar de SGP-hype, mm -hmm. uh, was het zo'n 8%. 8%? Maar, uh, ja, toch gaf het toen aan. Oh, dat, is te, maar, zo, ja, dat is een beetje tegengevallen. Nee, ik vroeg het me af, dan, namelijk ja. omdat ik dacht, eerlijk gezegd, dacht ik altijd dat juist die mensen die, die zeg maar, vanwege uh, een repressieve geloofsovertuiging, seksueel, ja. een tikje geremd zijn, juist vaak heel veel overspel Nee, dat is de ERA-afdeling Judas. Dat, dat, vinden, ja, toch? Ja, ja, dat ja. vinden ze leuk. Nee, dus, ik, dus, ik, ik zou denken, dat, dat, dat, dat, dat barst van de christenen bij je ja. in die databank. ja. ja ja, maar Misschien zeggen ze het niet eerlijk. Oh, uh, oh, dat, oh dat, ja. dat, dat zou natuurlijk kunnen. Ik ga niet, uh, ik heb geen, uh, en, geen. En hoe is het is met de, de boeddhisten en de hindoes en de moslims? Of, of wordt dat niet geregistreerd? Nou, uh, we hebben het, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het onderzoek toen nog wel even teruggelezen. Ja. Omdat het toen heel, uh, heel erg. Ja, wij uh, toch een uh, beetje weg uit ja, je hoofd? Het ja, is, is mooi weer geweest. Ik begrijp het we ook Nee, hey, maar, meisje, maar ik heb eigenlijk alleen naar de katholieken gekeken. van de christenen door de SGP. Ja, dat zijn geen katholieken trouwens hoor. Nee, sorry. Maar niet uit. Nee, ook geeft niks. Nee, maar het ding is een beetje. Er is nogal wat ophef rondom die advertenties van jullie. En de trouw heeft er eentje geweigerd. Nou, er is een hoop gemompel op Twitter over de dingen de Volkskrant. En Kees van der staai van de SGP inderdaad. die heeft ook zoiets. Ja, moeten het allemaal? Dat moedigt je toch aan dat mensen vreemd gaan? En dat je dat normaal vindt? Dat kan toch helemaal niet? schaathuwelijken, zelfs, dat is het ergste wat u doet, weet u dat, meneer Drost, dat u goede huwelijken waar helemaal niks mis mee is, ja. ook in bed niet ja. nou gewoon naar de kloten helpt. Wat heeft u daarop ja. te zeggen, meneer Drost? Nou, wat ik erover wat ik heb te zeggen, ik geloof niet dat iemand die helemaal happy is, uh, naar de site gaat. Oh. Dus uh, daar, ik denk dat dat gewoon helemaal niet, uh, dat, het, dat dat niet waar is, maar ja. Nee, maar, maar, maar uh, u, u, u zegt toch ook juist, ik, heeft u een gelukkig huwelijk, dan kan er altijd nog eentje bij. Aha. Nee, dat is, ah, dat is een beetje. Impliciet, impliciet, ook. Impliciet, ja, impliciet, toch wel ja, ja, een ja, beetje oh. de boodschap, hè? Ja, nou, ja, ben je gelukkig getrouwd. Ik ook, dus dan dat je de nieuwsgierigheid opwekken. Ja. Dus dan gaan al die onschuldige en, meisjes, die gaan die denken: oh, nou, ik ben inderdaad gelukkig getrouwd. Nou, ik ga toch eens kijken. Wat het maar is. maar nou, het pomp is, ja. ja, Al die vrouwen, die vrouwen, meis, het voor... Meisjes worden niet toegelaten, pas voor 25 jaar. Nee, maar ik doe het met meisjes, joh, dat ik ben heel oud. Maar, nee, maar eh, overigens, merk je ook dat, dat het steeds meer, want dat is wel het gevoel dat ik heb, dat mannen eigenlijk steeds monogamer worden en vrouwen als beesten vreemd gaan. Um, Daar is onderzoek naar geweest. Ja. Ja, dat? Okay. ja, dat is onderzoek. Nou, ja, het percentage mannen is nog wel hoger bij ons. Vijf, ja, ongeveer 65, 35. Oh, oe. Uh, dus het is een man. Uh, ik moet wel zeggen, in de activiteit zijn ze wel uh, ongeveer naar 50, -50. Uh, Dus mannen zijn wel vaak wat nieuwsgieriger. En door nieuwsgierigheid maken ze een profiel aan. Uh, even aan kijken, is het wat dan? Worden ze actief? Is niks dan uh, ja, precies, weg, ja. en, en bij vrouwen is het toch vaak, die, die denken daar eerst eventjes over na. En dat merken wij vooral. Hè? Je zou zeggen, hoe, hoe kom je erachter? Maar vaak vragen wij even, van, hoe, hoe ben je bij ons ja, gekomen? Bij okay, studeer, ja, precies. En dan noemen ze wel eens een, uh, een, een, een, een artikel in een blad... waarvan wij weten dat het echt ja. weken of maanden geleden is. Dus dat is wel heel grappig. Dat zij dat of ze leest bij de kapper in de leeftijd. Oh, dus zei, dus klokken, eigenlijk, nou, maar... mannen zijn een beetje impulsieve gebruikers. Die ja. denken, nou, kijk voor wat ja. de neuken valt. En die vrouwen ja. die denken daar echt ja. over na. En die, en die, en die, en die denken, nou, ja. nee, dit is een hele koosjere site. Hier ga ik vreemd. Um, ik denk dat ze iets meer nadenken over uh, de stap voordat ze... Uh, en jij, en jij Erik, ga, ga jij wel eens een scheve schaats rijden, Erik Drost? Nee, nee, Waarom nee. niet? Dat is eigenlijk binnen zo'n dus slechte reclame voor je eigen ja, product. Ja, dat is dit. Nou, als je directeur bent van Second Love, wil je niet veel zeggen. Ik moet hak je hem zei, overal erin. Ik ga verrekt, ah, op. Ik trots op. Ha. En weet je waarom? Omdat er bij mij op de Second Love alleen ja. maar heerlijke vrouwen staan... En biologisch willen mannen zoveel mogelijk zitten te wachten tot ik kom. Al dat sap, eruit, anti lichaampjes ja. we ja. kunnen er niks aan doen. Nee, ja ik mag geen concurrent zijn voor, uh, voor, voor de leden, dat mag niet. Maar je bent gelukkig nee. getrouwd met, Erik... met mevrouw Drost, ja. heb jij moeten beloven oh. van, schatje, we wonen weliswaar in een grote villa vanwege second love en vreemdgaan, nee, zelf nee, doe brood. ik het niet. Ben jij een nee. jokkerbrok Erik Drost? Nee. Jij nee, bent nee, een nee, beetje een jokkerbrok. Ik, ik, ik hoor die stem hoor ik gewoon, het echt is echt een player die man. Ja. Nee. Doe nee. mij niks te, <laughs> te vertellen, ik, ik, ik ken nee, het soort. Nee, ik, wel ik mag. Wat zeg je, sorry? Nee, maar ken jullie het woord? Nee, nee maar uh, luister ja, eens. Ja, ja, ja, pla even plagen. <laughs> nog iets anders. Ja, dat mag. Dat mag, uh, dat mag, dat mag. Je, zou jij het, als, als je nou wel. He, zou, zou jij als je als je op Second Love zat dat aan je partner opbiechten? Uh, nee, denk ik niet. Nee, en, gezegd, en, uh, nee, wat Ik zie namelijk nou op die site vanmiddag even gekeken. Ja, je Tuurlijk. brengt je toch even voor. Ja. En ondertussen even kijken of je dat Jan. profiel had gehangen natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, er staan heel veel mensen die dan dus deelnemen aan het hele circus. En die zijn eigenlijk allemaal een beetje zo van open huwelijk. Uh, van nou, als je, als je partner jaloers is, ja, dan uh, had hij maar niet met jou moeten trouwen en zo. En je man, je, niet. Dus Het, het, het is dan... toch wel, er zit toch ook wel een hoop volk wat het daar kennelijk vrij openlijk over doet. Ja, ja. Er was iets van 20%. Wat, een, wat zegt een open relatie te hebben? Opmerkelijk. Oh, ja. oh, en, en, en ook iets van 20% is, zeg maar, zoals wij noemen, het bewust vrijgezel. Dus mm. die zeggen zo ze van, nou, ik heb geen, geen vaste relatie. Oh. Um, dat mag wel. Bijvoorbeeld... Ja, natuurlijk. Tuurlijk, oh, Zo, ja. dus, Je moet toch een relatie hebben? Dat is toch juist het leuke? Nou, maar sommigen hebben ook gewoon bijvoorbeeld co ouderschap Dus dan zeggen ze, nou, ik heb de ene week met kleine oh, kinderen. Ja. Oh ja. En de andere week heb ik tijd om uh, leuke dingen te doen. Ah, ja, ik snap het niet. Ja, ja, ja, ja. Ik ben weer uh, oh. single, dus ik schrijf met me meteen. Ik ben, doe jij het verder het interview? Ik ga hem even... Ik ga, ik doe, nou, ja. nee, nou, misschien oh. moeten we als een profiel, zou ik zeggen... Lichtgrijns in de liefdespanter. Uh, zit hij echt, echt... En ik wil liefdeskoning durf ik... Nou, ja. euh, ja, nog even vlug, want, want uh, wat wel grappig is... U wil geen schuttingtaal op de site. Oh. Is dat een beetje nee. wat u onderscheidt... van andere, laten we het toch maar zeggen, sekscontact-sites? Nou ja, dat, dat willen we dat zeker. Niet zijn. Want um, da daar gaat het eigenlijk ook in het algemeen niet eens Nee, het niet ook ja, lekkere, lekkere boswandeling maken is ook hartstikke leuk met een ander iemand. Nou, dat is, dat is, inderdaad, een, uh, dat is inderdaad ook wat veel gebeurt. Maar het, het woord tiet staat toch gewoon in de dikke verdalen. En, en dat nee, zo, zijn toch ja, nee, goede maar... Nederlandse woorden, toch? Maar dat, dat... Dat, maar, dat, dat, je kan die woorden er ook wel inzetten, alleen op een normale manier. Ja, ja. Uh, en als je dat als, als ja, woord gewoon in een normale zin zou noemen, ja, ja. dan is het natuurlijk niks aan de hand. Oh, maar als je het 25 keer noemt, dat je daarop. Ja, dan wordt het een beetje de passie. Worden ja, dan, ja, dan het zwaai, ja. Nee, maar, ja. Oh, maar serieus? Nee maar, even, nee, maar even serieus. Er komt toch echt niemand die echt uh, gezellige strandwandeling wil maken met een ander iemand? Ja. romantisch. Ja. Of praten. Ja, ze, dus zijn natuurlijk allemaal op zoek naar spanning aandacht en, en, ja, en wat daaruit volgt. Ja, maar het, uh, dus samen het een filmpje, niet. dat is eigenlijk, ik wil neuken met je zo snel mogelijk. To uh, ja, nou ja, ik ben nou beonrond. Ja, je moet dan nog je een, beetje, een beetje in het second look. dat niet goed. Dan gaat je profiel er binnen een, uh, een half, half uur af. <laughs> oh, en wie, ja. wie, wie checkt dat? Een computer of jij? Zit je de hele dag nee, al die... Ja, nee. nee. Ik zag me dat zo voor me, dat je de hele dag zat. nee dat mag niet, nee dat mag niet. Nee, nou, het wordt allemaal, dat wordt wel allemaal uh, allemaal gecheckt, ja. studenten oh, nou, dat vind ik wel oh, goed. Is goed. Hey, maar uh, ja. heb je nog een paar tips om uh, nooit ontdekt te worden als je vreemd gaat? Ja. Want jij hebt natuurlijk een, een, een wereld ja. aan, aan, een database dat aan ik mensen. alle excuses. Het ja, ding namelijk, in mijn stelling is, hè, dat uh, ja. als, als uh, ja, mensen vragen... Van, als je nou zeker zou weten dat je partner er nooit er ook nooit en achter jij... zou komen... ging je dan vreemd, dan durf ik te wetten dat, nou pak eens beet... 7, 98 procent van Nederlandse mannen en vrouwen... en kleine boerderijdieren zou zeggen, ja zeker... Dus dat, uh, de, vraag, de, vragen... de, de belangrijkste ja, is de vraag. De vraag is natuurlijk... hoe word ik niet ontdekt? Ja. Nou, Heb je daar nog nou, een paar gouden graag... tips voor? Wat is je wachtwoord? Wat is je wachtwoord? Uh, Kom op. Je, je, je, je profielnaam moet je uiteraard... of uiteraard... moet je nooit uh, een link naar je eigen naam geven. Nee, nee. Of een koosnaampje. Maar naam, schrijf dan mee, dan mee nee. hoor. Kom maar. Met het koosnaampje ja, nee, nee, nee, is nee, nee, wel slim. Dat ja. is goed. Ja. Daarbij zeggen we... maak een e-mailadres aan... Ja. op Gmail, ja. hotmail, Live, en enzovoort. Met... Uh, ook, ook weer een anonieme naam. Dus niet, naam, uh, niet, niet uh, meneer Drop. Oké, dan gaat hij naar je Facebook ja, nee, en naar je Twitter stappen. Maar dat is profielmatig, oh. Maar nou heb je er eentje gevonden? Zo'n die, die, die, die, die, zo spannende vrouw of zo'n spannende man. Ja. En ja. nou moet het ervan komen? Ja, je, je, je, je hebt een vrouw, een man je hebt kinderen. En er is een hond. dan lopen constant mensen door de straat. Ik kan allemaal niet. in Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, ja. Nee, maar ja, <lacht> hallo, jij bent de expert. Ja. Hier zitten de mensen op te wachten. Ja, die die je al die de mensen die denken: ja. ik zou dit best wel eens willen. Maar zo'n hotel, in, dat durf ik niet, joh. Nee, ah ja, dat, dat, is ook, dat is ook een hele stap. Um, ik heb eerlijk gezegd geen idee wat daar de beste oplossing is. Dus voor zich: één die spreekt af in een druk café. Ja. Eh, en de ik andere die spreekt in een druk café. Maar wij zijn wel bekender, dus wij vragen dat nu aan jou, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar jullie, ja, dat, ja, jullie zijn bekende uh, gezichten. Bedoel. Nou ja, nou, dat vindt wel hoor. Die kan ik niet Oh, uh... je ken je nog van check Nee, maar vertel, dat is de ultieme tip? Eén tip nog. Eén, één. ik weet heus al wat. Ja. Ja, wij zeggen wel, spreek niet echt ergens in, in, in een donker hoekje af. Ga gewoon in een normale openbare gelegenheid zitten... En, uh, en die uiteraard niet in je eigen straten, buurt uh, enzovoort. Dat nou, gaat verderop. Uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben maar... een, beetje, een beetje teleurgesteld. Ja. Maar er dus staat tegenover, jij ja, ja. bent natuurlijk ook de volstrekt monogame... Uh, Geliefde, directeur hè? van Second Love. Ja. En ja. hoe ja. zou jij dat ook moeten weten? Goed gespeeld <laughs> dus, Erik Drost. Directeur <laughs> uh, van Second Love. Uh, hartstikke bedankt voor het ja. gesprek. Heel graag, we nog een hele fijne nacht. Wat is je wachtwoord? Super, doei. Doei. Echte Janne. Ja, nou, het was erg verhelderend. Niet. Goed, zeg je nou aan Marben, dan kun je om twee onderwerpen niet heen. De falende politiek en de overheid, hebben we net gehad. En het islamintegratie debat. En we gaan verder met dat laatste... Want vandaag werd, uh, werd uh, bekend dat de meerderheid van Nederlanders vindt dat er geen islamlandenmigranten meer moeten worden toegelaten in ons land. En dat er onmiddellijk een stop moet komen op de bouw van moskeeën. En dit is namelijk vanwege een onderzoek van Maurice de Rond in opdracht van de PVV. Hup -hup -hup. Nou, uh, eigenlijk kamerbreed, uh, maar uh, Nausicaa, wat vind jij? Nou, ik uh, vind niet dat je gewoon uh, de grenzen moet dichtgooien voor bepaalde groepen. Dat, Nederland kent een heel groot goed uh, in, tussen alle vrijheden. Dat is de vrijheid van religie. En uh, daar zijn we opgebouwd. Ja, precies. Ja. Daar zijn we opgebouwd. En ook strubbelingen. En de, de, de, de rek was er soms uit. En dan, dan kon er weer van alles. Dus het uh, uh, is altijd gewoon echt een jojo-effect ja. geweest. Mm -hmm. Maar um, uh, uh, uh, dat vind ik... Uh, nee, dat vind ik... ik ik, ik, ik kan dat niet. Uh, ik, ik kom zelf uit een dictatuur. Ik heb gezien hoe het is als je gewoon probeert om, om, om, om de kerk te onderdrukken of gelovigen te onderdrukken. Um, als je naar islamitische landen kijkt die christenen onderdrukken of andere gelovigen, is het echt bar en boos. Ja. En het begint daar nou, als het in rustige tijden uh, worden de kerken verboden en, en, en verenigingen verboden en, en het uit ja. de geloof en, en precies in in, in in in bloedige tijden worden ja. ze gewoon echt uh, platgebrand en afgemaakt. Dus dat lijkt me gewoon echt geen goed idee. En wat vind je er dan van dat de, geen moskeeën? De helft, nee, de helft van de PVDA en SP-stemmers hebben het dus over. Hè? 60% ja. procent van de CDA-stemmers, de nou, ja, VD minder. en PVV ja. en nou, de uh, oude, oude ja. mensenpartijen... die zitten nog veel hoger, eigenlijk alleen ja. in D66. Maar is, dat, is, dat is eigenlijk een signaal. Wat, wat, ja. ze, wat ze zeggen is, uh, we willen niet uh, de kans lopen... dat Nederland, uh, of delen van Nederland snel islamiseren. Dat is het in feite wat ze zeggen. Ja, en hun een uh, oneindige dus, domheid zeggen ze dan: als we er niet meer binnenlaten, dan gebeurt ja, dat niet. Nou ja, maar naar de weet ik niet. Maar goed, het is, ja, gewoon, echt is wens, gewoon echt een wens. Gewoon echt, doe wat minder islam. Of uh, ja, laten, en, Nou goed, en wat zou nou, je ja, daarvan zeggen? Nee, maar, zeggen, maar ja, dan? goed. Kijk, de islam is een religie. En tegelijkertijd heeft het een politieke poot. En daar waar de islam zich als, als politiek wil manifesteren, mm. buiten een politieke partij. Een islamitische politieke partij die mag natuurlijk meedoen. En dan mogen ze in de Tweede Kamer kijken of ze een kans maken om, om ja. hun uh, sharia door te drukken. Maar als het gewoon geniepig gebeurt en als het gewoon infiltreert. En, uh, uh, via buurthuizen en via uh, uh, uh, uh, uh, overheidsstromen. Uh, uh, uh, ja, en, en de wacht in eens infrastructuur. Wacht even, wacht even, wacht even. Wacht, wacht, wacht. Daar moet je dan nou ook oh. consequent in zijn. Als je dat mag. Waarom zou, je niet in, waarom zou jij geen haat mogen prediken in een moskee? is toch vrij zijn meningsuiting. Uh, je mag wel. Uh, waarom ga, zijn ja, haatprediker. Lief... Wat is haatprediker? Nou ja, nee, nee, huh? nee, maar oproepen tot geweld. Nee, maar ja, ik heb het. Nee, wacht even. Ik heb het nu niet over, uh, uh, uh, de de over de moskeeën natuurlijk. Nou, nee, nee, ik heb het over. Maar je hebt het over mosketteren en zo. Nee, ik heb het over overheidsdiensten die dan gewoon echt een islamitisch tientje krijgen. Loketten in moskeeën en gescheiden rijen voor vrouwen en mannen. En dat soort dingen. Ja, en dat was een enorm succes. Of of een moskeebestuur, zoals nee. uh, als um, uh, in Den Haag de, in de zogenaamde Saria... Uh, uh. Driehoek is gewoon geen bestuur, maar gewoon echt imams die kennelijk zo'n grote macht in de wijk heb hebben. Dat al, he? In heb je dat ook al, hè? Dat is nog erger dat zijn recht gewoon recht echt banken. wijken ja. waar je dus gewoon echt... Uh, maar zijn als mensen als moslim... heel... is dat terecht dat mensen er bang voor zijn? Of? Um, ja, en uh, het gaat natuurlijk niet zozeer om dat, dat, je, dat je bang bent voor, voor, voor dat specifieke geloof, dat mag ook. Mm. Maar waar je eigenlijk in eerste instantie bang voor moet zijn, is dat je eigen overheid de circulaire ruimte niet bewaakt. Hè? Dat het kan gebeuren, dat je echt in een pluriforme democratie... dat gewoon echt een enge groep uh, de overhand krijgt ergens... en ze gaat uiten en mensen gaat dwingen. En ja, dat even, moet je lukken. natuurlijk niet laten hebben. We, laten we even de aandrevesten op wat je net zegt. De overheid eh, moet in, brengt zijn eigen circulaire ja. karakter in gevaar. Ja, wat precies. zou de overheid... nou Stoppen met subsidie doen. aan alle mogelijke um, um, islamitische clubs voor sociale dingen. Dat, kan, bedoel, dat, dat, dat moet je niet meer doen. En je moet eigenlijk uh, ook stoppen met subsidie aan, uh, aan het confessionele onderwijs. Oké. Okay, nou, en aan islamitische scholen. Je, ik bedoel, je moet echt... Uh, uh, Islam is een nieuw nee, geloof nee, in nee, de, nee, Nederland is een militant, geloof. Ja. Uh, uh, ook gericht op bekering. Als je eenmaal zo'n pluriforme maatschappij hebt... met, met, met, met dit soort um, zwaargewichten dan moet je dat, uh, die macht ook niet nog eens hey, ondersteunen nou door de, geld. Ik, ik heb altijd begrepen dat christelijke geloof ook altijd mensen moet blijven overtuigen ja, van de blijde dat is, waar, dat is waar. Ik begrijp ook wel dat die mensen denken nou, wij hebben de, wij hebben de ware god om met koot uh, uh, en bieten te spreken. Maar ze denken allemaal dat ze de, de ware god, god is de beste hebben. Maar... Dus ja, ja. Dat, ik vind het gek dat die mensen dat En inderdaad, Nederland is gebruikt op tolerantie en vrijheid van God. Ja, nee, maar ik, ik, mensen mogen geloven wat ze willen. En we uh, uh, uh, kunnen ook orthodox zijn. Maar Ze moeten gewoon echt ja. ja, de maatschappij ja niet zo proberen in te richten. Nee, en zeker niet dit soort sectarische clubs, natuurlijk. Want je hebt de radicale clubs en sectarische clubs. Maar in Nederland zijn politiek. Ja, en ja, en Christelijke ja, geloof, geloof ook niet gescheiden, toch? Want je hebt toch ook het CDA, het SGP, je hebt allerlei. Ja. Bij SGP, nou sinds kort worden ze op hun vingers getikt, omdat ze eindelijk eens vrouwen moeten toelaten. Heel lullig argument, maar toch! Ja, maar dat is gewoon, uh, het is gewoon, het is wel gescheiden. Kijk, politieke partijen mogen natuurlijk professioneel mm. zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat uh, hele ministeries of of, of uh, dat, dat, dat, dat je naar het kerk gaat bij de worden. gemeente, dat je alleen maar kruisen ziet of uh, dat je een kruis moet slaan als je gewoon bij de GGD <hijft> naar binnen gaat. Nou, dat doe ik toch wel eens. Nee, nee maar dat zou zo natuurlijk hè, dat, dat, zo of dat, dat, de, dat de openbare scholen kruisen hebben en bijbels en en, uh, ja, maar en, uh, wat je eigenlijk zegt, is je, mag, je, mag, je, je, je advocaat echt een soort ontmoedigingsbeleid: ja. zo van, uh, ze zijn um, zelf al krachtig genoeg, laten we ze vooral geen subsidie geven en het zeker niet aanmoedigen. Moet je niet actief tegengaan? Ophorzen, ja? Nee, je moet religie niet tegengaan. Je, je, verliest, je, je verliest het altijd van God. Kijk nou, kijk nou, kijk nou in Tibet, wat een onderdrukking. Ongelooflijk en nu uh, wordt het een beetje het Chinese beleid een beetje liberaler. Wat krijg je dat het geloof want Blijkt het gewoon echt helemaal uh, uh, te herleven en zelfs andere delen van China, het Tibetaans boeddhisme te, te heroveren. Dus uh, um, die God, hoor, je daar? Je vindt dat? Je vindt dat als overheid? Ja. Nooit, ja, Tenzij, je. Ja, natuurlijk vindt het van God als je mensen gaat martelen, als je mensen gaat opsluiten, als je hun huizen gaat ja, plant, ja, branden, en dat, gaat dat soort dingen. Doen, maar nee. dat wil je niet in de nee, democratie. Alsjeblieft nee. niet. Hou het gezellig. Uh, en zelfs een uh, moskee stop vind ik eigenlijk ook een slecht idee. Omdat je gewoon dat... Uh, ik bedoel, ja, waar, waar stop je met een moskee stop? Bedoel, wat is de grens van, van het verbieden? Wat moet je zeggen? Twee moskeeën per stad? Drie moskeeën per stad? Per, per, per, ik weet het niet. Het is gewoon echt wel heel dubieus om gewoon... Het is, we we ja, hebben het is vrijheid van vereniging. Ja, waar, een vrijheid we van, van vestiging. We hebben het gevoel dat iets ons, ons, ons overweldigt. Dat niet eens van wij allemaal. Maar er zijn natuurlijk grote groepen mensen die het gevoel hebben... dat ja. hen iets overweldigt en dat daar... Dus kennelijk niks aan het doen is. Nou ja. En die voelen een zekere mate. Ja, van maar leersin. ze zijn overweldigd omdat gewoon de overheid gewoon echt jarenlang een, een, politieke, een politiek van politieke correctheid ja. heeft doorgevoerd. Waarin kinder, kinderen op school geïndoctrineerd zijn. Dat nou, alles is fantastisch. En uh, moskeeën zijn prachtig. En uh, alle religies zijn uh, hetzelfde. U... En er was nooit een vuiltje aan de lucht. Er is gewoon echt nooit een open uh, debat geweest met een uh, nare kanten van religies en uh, uh, prettige kanten en de persoonlijke kanten en de politieke kanten. Dus wat jij zegt is de donkere kant van de multiculturele samenleving is nooit benadrukt. Nou, die, maar maar die, gezellig... die, ja, de laatste tijd wel. Dus okay, dat, uh, nou, dat, dat, maar ik zeg dat het dat gaat maar, best goed, toch? Nee, ja, nee, precies. Maar er is wel een tijd geweest dat er gewoon echt helemaal niet besproken nee. kon worden. naar mensen die, die zich destijds de zorgen maakten. die signalen hadden uit die wijken. waarin dus de politieke islam gewoon echt de overhand kreeg. over een hele orthodoxe. Die staan eigenlijk we radicale... nou eens een Want bijvoorbeeld, je had een gescheiden loketten in Overvecht in Utrecht. Dat werd gedaan door Marka Spit. Dat was een wethouder P van de A in Utrecht. Toch vreemd eigenlijk? dat een vrouw zei, nee, is heel goed gescheiden loketten... voor mannen en vrouwen, in een vrij land als Nederland. Dat is toch ja. gek? Nou, wie, is, uh, wie is naar wie gaan luisteren? Nee, het is niet gek. Want als ik kijk naar, naar de geschiedenis van, van, nou, van het linkse denken... linkse hmm. filosofie en linkse politieke denken... dan zijn de vreemdelingen zijn heilig. Echt, uh, en, en zeker na de Tweede Wereldoorlog is me zo bang... om uh, te discrimineren en bepaalde groepen uit te sluiten... dat het gewoon echt doorgeschoten is in het, in het accepteren en alles pikken en alles goed praten. Ja, Oké, okay, maar dit is 2013. Ja. En, en, en dat en, misschien ook en... het Nederlandse polder overlegcultuur waar je toch uh, uh, op een gegeven ogenblik... Uh, ben je dat getrut zat? Ik ben in uh, ja dat getrut ben ik zat. Ik denk dat okay. je heel realistisch moet zijn en uh, heel streng moet zijn. Ver die mm -hmm. vrijheden zijn er, maar uh, een Wat poging vind je dan bijvoorbeeld om van dat ronselen in, in, in van van jongens die dan naar, naar Syrië vertrekken. Ja, dat is gewoon gaan echt gaan verschrikkelijk. Gaan. Dat is verschrikkelijk. Je zit ook af te vragen rechten of niet? Nou, ik zit me af te vragen, die, die, uh, die mensen die terugkomen... dat zijn eigenlijk uh, jongeren met een uh, heel heftige terroristische inslag. Um, ik zit me ook af te vragen of je die, die op, uh, echt, uh, hier op vrije voeten moet hebben... als dat, ze terugkomen. Dat vind je. Dat, je uh, moet gewoon echt... vroeger Frankrijk. Als je een dienst ja. ging ervan, dan was je gewoon... Uh, stateloos. Deze jongens mogen gezellig terug, neem ik aan. Ik ja, ze, zijn, ze zijn natuurlijk niet in dienst geweest. Hè? Ze hebben gewoon echt. Maar ze, ze, ze, ze hebben gewoon aan terroristische activiteiten meegedaan. Ah, ja, mee. Ze hebben meegedaan. Nou ja, vrijheidsstrijd, de natuurlijk. Vrijheidsstrijd van maar, maar, ik denk dat die jongens zelf helemaal niet weten voor wie. Want het is veld gebied. Nee, natuurlijk niet. Wat mij net nou zo verbaasd daar hebben we het vorige week ook over gehad, dat is dat je denkt: op een gegeven moment, die, die, die, die, nu is er enorm uh, rumoer gehad op: oh, onze kinderen worden ontvoerd ja. naar Syrië. Uh -huh. Alsof je in die afgelopen jaren niets had kunnen merken dat je kinderen aan het radicaliseren waren. En, en waarom, waarom staan. Die mensen zelf niet op. Waarom staan die mensen op? Van dit willen wij ook niet. Wij willen ook Oh, maar er zijn, veel, er zijn heel veel moslims die daar uh, hoor ik tegen. Ja, Waarom Ja, tuurlijk wel. Waar lezen we die aan? Nou dan ja, we wel. Nee, maar, niet de ja, Nederlandse kranten. Ik lees het nog. Nou, ik kan me herinneren dat in, in de tijd dat, uh, dat, dat Wilders nog actief was met, ja. met Stukken in de Volksstand. Dat uh, Tofik Diewe daar tegen stukken schreef. En okay. die zei van uh, laat maar samenwerken, want ik wil het ook niet. Ja, maar wat... die zit al in de politiek. Ja, dus ja. Ik heb nee, dat nee, al... nee, maar ja, er zit in de politiek. En uh, in de politiek hebben we ook nog Kadisa Arib. die zich uh, tegen al die sharia uh, toestemt. Ja, ik heb, ik heb al, als je nou Tante de, Ali, tante de, Ali uit uit het Kanalaland, die denk... Nou zegt, ja. Daar de, de, de hoor ik nooit wat van. Ik, ik hoor wel van, uh, van seculiere Turken dat ze het dat ze soms in sommige Gelukkig. wijken niet te niet harde vinden. Dat ze mm. gewoon echt hun wijk gewoon echt, uh, uh, aan het tehe teheraniseren. Maar ik, ik vraag me dus af: ben je, nou ben jij, dan ben je ergens in Amsterdam-West. Ben jij een, een, een Marokkaanse papa? En je kent nog die Marokkaanse papa. Je ziet je zoons met z'n allen de moskee ingaan. Er wordt gehaat er zijn er al twee vertrokken. Er is er al eentje voor z'n donder geschoten. Wanneer marseer je op met die twintig vaders... en zeg je, we pakken die gekke baarden niet onder en we eruit hier. Uit ons Amsterdam en uit onze islam. Gewoon zelfreinigend vermogen. Waarom ik denk dat de sociale controle echt heel groot is. Te, te groot is om dit, dit soort dingen te doen. En uh, uh, ja, toch geloofsgenoten. Uh, Het zal best maar als, als, als, de, als de radicale christenen... hier mijn zoon proberen weg te halen. Dan rekenen maar dat ik hem ga halen. Ja, misschien is dat toch iets van Hollandse assertiviteit. En is het toch onder, onder moslimbroers... Kan je je, broers, je je voorstellen dat je dan voelt van, nou, kennelijk zijn ze moslim Maar moslimbroers kan misschien niet gebruikelijk om dat te doen. Nee. Ik weet het niet. Ik, ik, ik, zit, ik ben geen Marokkaanse vader. Nee. Ik ben geen moslimvader. Ik heb gewoon geen... Jij hebt gelijk. Ja, ja. sorry. Je bent geen Marokkaanse vader. Nou, ik ga eigenlijk... zelf verder. Nee, nee, maar goed, begrijp ik wat. Ik kan me heel moeilijk verplaatsen in die uh, gesloten geloofsgemeenschap. Het is echt wel moeilijk. Ja, nou goed. Zullen we maar niet zeggen? Die zwijgt stemt eigenlijk toe. of zo Maar dat nee, weet je ook niet. gelijk. Nou, uh, we, we, we garrullen zachtjes naar het uh, nieuwsbulletin van één uur. En zo. dan, uh, ja, ja, het is alweer, het is alweer <laughs> aardig uh, opgeschoten. En daarna gaan we nog even verder met. Nou, zie Marbe. En dan gaan we het hebben over Turkije. Tot zo. Tot zo. Dan zijn we weer terug. Nu even een biertje.